Goed, ja, we beginnen gewoon met de goud-zilver-bitcoin-staatsschuldmeter en de marijuane-index. Uh, laten we gewoon eens voor de geheim beginnen met de marijuane-index. Uh, die is een beetje ja, omlaag uh, gedoken, ongeveer 10 punten. Die staat nu op 136.30, ja.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 Uh, welke woestijn is het? Ik denk niet dat het de velo is. een symbolische uh, mindfulness-retraite. Oh jee. En, uh, ja, even kijken, welke woestijn is dat? Dat is in Marokko. Dat zie ik hier. We hebben ook nog een bezinningstocht in de bergen van Zwitserland gedaan. En een natuurretraite, Milt vasten in Turkije. Dat doet er dan denken aan uh, uh, niks te eten hebben. En een Israëlse bezinningsreis. Ja, dat is uh, heel mooi allemaal, ja. Hey, het is allemaal een beetje een religieus stintje, maar... Uh...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 Nou ja, en dan, uh, die gaat dan op mindfulness retraite met de hele organisatie. En bij het openbaar bestuur is dan, zijn dan de factuurtjes op te vragen. En dat vinden de onderdaan natuurlijk ook allemaal heel fijn uh, om zich te laten pijnigen en uh, massagistisch te laten slaan. Door te zien wat er met hun gebel, geld, zo dat weggepist wordt. Het is, uh, ja, is ook altijd een, ook een soort ritueel natuurlijk. Ja, hoeveel mag het kosten? Ik zag er net een bonnetje van 2500 euro voorbij komen. Oké. Okay. Dat, dat is dan een energetische opleiding Marokko. Dat zal toch wel per persoon zijn. Ik denk, een hele groep krijg je niet voor 2500 euro in Marokko. Ja, ja dat lijkt me ook wel, ja. Nou ja. Maar dit, dit, dit reisje maakten ze alleen. Dat was niet met de hele groep...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 uh, hoe heet dat ook weer, geënageerd? En zo op vooruit gegaan. Dat is echt een toegevoegde waarde voor de maatschappij. We uh, zijn blij dat je geënergeerd bent, uh, mevrouw. Ja, er wordt hier ook nog gezegd dat, het een, uh, ja, dat er een belangenverstrengeling sprake is. Want deze trips die komen uit de stal van ITIPBV. Dat Riek naar belangenverstrengeling staat hier, maar daar staat daar niet bij... ...hoe die belangen verstrengeld zitten, zeg maar. Dus het bedrijf van haar echtgenoot of zo? Of, uh, ja, zoiets, ja. Van haar nichtje? Of, uh, het wordt niet genoemd. Hè. Ja, goed joh. Nou, het zal ons in ieder geval niet verbazen. Het is een magische, intense ervaring om weer bij jezelf te komen, staat hier. Nou. Ja, ja, ja. Dat kan op de Veluwe niet, hè? <laughs> nee. Een hele speciale aardstralen daar in Marokko. Ja, goed joh. Nou ja... Uh, die misschien ook zo'n energetische uh, trip kan gebruiken, is minister Schulz. Want uh, ja, we mogen weer een paar dingetjes niet. En dat is uh, namelijk uh, appen op uh, de fiets. Ja, er moet weer eens wat verboden worden natuurlijk. Ja. En uh, ja, het is natuurlijk levensgevaarlijk. En het is, ja. dat is het ook wel. Ik heb dat wel gehoord ieder al van mensen die al, uh, al append onder een auto zijn gereden met de fiets. Uh, maar ja, de overheid weet natuurlijk altijd weer tot een melkhoed te maken die uh, gevaarlijker is dan het oorspronkelijke probleem waarschijnlijk. Ja, dat spelt die straks al er het raak mee, die zei: Ja, ik kan er onderuit komen. Jongeren proberen. We zien ze allemaal fietsen met een laptop op, op stuur. Zo, <laughs> <laughs> so, geen smartphone. Ja. <laughs> ik heb nog wel eens dat ik de routeplanner op de fiets gebruik, maar ja, dat kan de agent dan ook zien als ze appen. Ja. Het is ook zo de, het bedienen van het, van het uh, scherm. Het touchscreen, dat is het meest gevaarlijk volgens de experts die mevrouw Schultz heeft, wat ook alweer een neefje zou zijn dan. En, uh, maar dan krijg je natuurlijk dat hele Tom, -tom ook uh, de sigaren eigenlijk. Want ja, in een autorijden is het dan ook gevaarlijker. Als jij je Tom, -tom zit te bedienen tijdens de autorijden, dan, dan rij je zo'n fietserdood ook natuurlijk. Maar dat is ook wel leuk om even te kwantificeren. In 2015 kwamen 185 fietsers om in het verkeer. Ongeveer evenveel als uh, vorige jaren. In de afgelopen vijf jaar was 40% van de slachtoffers ouder dan 75 jaar. Dus dat blijkt dat me dan geen typische appart, zeg maar. Nee, nee. Dat is toch het uh, grootste risico, oud zijn en op de fiets zitten. Dus eigenlijk gewoon het aantal slachtoffers ongeveer gelijk gebleven? ja. Nou.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 Je gaat dan rustig met je fiets even de natuur in. Dan zijn er gewoon mensen te paard. En uh, ja, als zo iemand op een paard zit te appen, dan zwalkt dat beest gewoon stuurloos over de weg. En dat, is heel, dat is heel bedreigend als je er aankomt met je fiets. Ja, zo iemand die zit alleen maar naar zijn scherm te kijken. Nou, dat paard dat weet ook die niet. Die paard op... denkt nou, dan ga ik lekker zwalken als je het toch ja, je die, niet zegt. Ja, die kijken. gaat dan wat stuurloos. Die, die, die, dat paard heeft niet zoveel met die weg en met rechts houden. Dat zijn allemaal dingen die moet die, uh, dat moet die uh, ruiter doen.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 Dus, uh, ja, ja de, de slachtoffer had een telefoon. <laughs> er zijn ook heel fietsen bij betrokken. Dus misschien... <laughs> ja, ja, 100% doen. van de geval was er een fiets bij betrokken. <laughs> ja. En ik denk ook vaak aan een elektrische fiets. Want het zijn ook... Uh, ik hoor redelijk wat mensen die, uh, die dat toch onderschatten. Zeg maar, hoe, uh, ja. Want, ja, normaal ben je gelimiteerd door je eigen kracht op een fiets. Maar met zo'n elektrische fiets niet. Dus, uh, nee, maar was... ik heb in mijn jeugd heb ik heel veel gewoon gelezen. Toen waren er nog geen mobiele telefoons. Dan nou, las ik gewoon. En dat op deed ik ook fiets. terwijl ik liep.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 Ja, dat is de grootste werkgever ja. van Nederland, de politie. Ja, een grote dikke berg geld moet er naartoe. Maar die mensen zijn voornamelijk bezig met dit soort flauwekul. Dus uh, als je de politie in actie ziet, dan zijn ze altijd bezig mensen die op klaarlichte dag. Uh, een niet werkende lamp hebben, bijvoorbeeld, te bekeuren. Of. Uh,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 Ja. <laughs> ja. Ja, maar ik denk dat normaal gesproken zou het een kwestie van een verzekeraar zijn. Ik bedoel, als jij, straks, als jij met je hoofd door de voorraad zit en je had je telefoon in je hand, ja, zeg ze ook ja, je was met je telefoon bezig en nou zit je met je hoofd door de voorraad. Ja, dat gaan we niet vergoeden, meneer. Ja. Want in het contract staat dit en dat en dat. Tenminste, dat uh, lijkt me dan logisch. Ja, en via verzekeringen kan je dat uh, ook doen, natuurlijk.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 Dus ik kijk je eerst is... om me heen of ik agentie... Kijk wat je krijgt nu, uh, want wij hebben een oplossing in ons... System. Ik snap best wel dat mensen dit willen. Het idee dat, uh, dat een appende blinde ja, je omverrijdt. Ik kan In die emotie kan ik me wel inleven dat er mensen zijn die hm. uh, niet vanuit een libertarische gedachte... naar de situatie in de wereld kijken en dan zeggen van nou, er moet een wet voorkomen. Maar ook vanuit die, wet, vanuit die gedachte denk ik dat je daarna moet kunnen kijken...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 Maar die even naar, nou, dan moesten ze hun brommen weer laten controleren. Of er moest er iets over de fiets worden gezegd. Nou, en dat is allemaal wel interessant. Maar ik denk van ja, het is mij niks waard. Nee, nee. Uh, als je niet patrouilleert en je haalt die mensen niet tegen. En ik hou er, uh, al hou ik er 10 cent per maand aan over, dan zou ik er al gaan. <laughs> en Vanaf dat, zag ik ook, ook weer een, auto, een politieauto over het fietspad rijden. Dat moet je dan ook gaan doen, natuurlijk. Ja. En dat, dat heeft ook weer zijn gevaar. Want de politie zijn notware brokkenmakers. Uh, Precies. Dat gebeurt heel vaak. Uh, en het ja. meest bij ongelukken betrokken.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 En uh, nou, wat mij betreft uh, zijn er genoeg dingen die kunnen schrappen. Ik weet niet, de deze waarschijnlijk ook. Maar hoe een statisten tegenaan kijken? Oh, die zou waarschijnlijk zeggen: van ja, dan moeten we gewoon de politie uitbreiden. Meer blauw op straat. Moet dan krijg je een of ander eng filmpje laten <laughs> zien van een lief meisje die zit te appen. en uh, politie slaat haar in. Door, door een auto in elkaar wordt ge gereden. En oh, iedere, ja. iedere slaaf is gelijk. Oh ja, daar moet het aan gedaan worden. Een wet. Ja. En ze wordt, zo, zo we zijn ze opgeleid. Uh.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 de VS, die komen ook naar Nederland toe. Die komen hier even de, de veiligheid regelen. Dat moeten we ons heel veilig voelen. Ja, de TSA gaat ook op Schiphol controleren. Ja, met die blauwe handschoenen. Dan hopen dat je laptop nog in de, de koffer zit. Ja, die stelen enorm veel inderdaad. Gaat ja. met weer Het heeft uitkijken. voordelen. Het is voor je gemak, Johan. Het is, uh, want, voor je veiligheid. Voor je gemak en veiligheid, ja. Want eenmaal aangekomen in de VS... hebben de controles voordelen voor reizigers... omdat ze niet uren in de rij hoeven te staan... maar snel kunnen doorlopen. Nou...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 Dan ga je echt op het moment, allerlaatste moment, ga je naar de gate. En dan zeg je: uh, Ik heb pre-boarding, ik wil als eerste erin. Ja, en dan staat een hele rij mensen te wachten om in te stappen in het vliegtuig. <laughs> Oké, <Okay. laughs> als je het op die manier gebruikt, dan is het efficiënt. Maar het, het, het is al on onnozel. De, de meeste mensen die pre-boarding doen, als ze het al. Ik vind het onnozel producten te kopen. Maar die gaan dan, ja, dan gaan ze daar echt heel. Als eerste gaan ze daar zitten vooraan te wachten tot het deurtje open Ja, maar je moet toch altijd toch, toch al tweeën van tevoren aanwezig ja, zijn. dat flauw flauwekul. Ik, ik vlieg nu veel van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 Uh, hou voor me.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 Of ze schafte het hele fouilleren af. <laughs> ja. ja. Ik ging ja. altijd kreungeluiden maken als ik nou gefouillierd word, en dan moet je door zo'n poortje en er zit altijd metaal in je schoen. Ik weet ook niet waarom, maar als je gympjes hebt, er zit altijd metaal in, hè. Oh, ja. En dan, dan gaat die altijd af. Mm. Dus, uh, nou, nou, nou, dan gaat er weer iemand aan je zitten, weet je wel. En dan ga ik altijd kreunen <laughs> en zeg oh, dat vind ik zo lekker, hè. <laughs> dus vind jij het ook lekker? Vind je een afspraakje maken? <laughs> ik, weiger ja. die, ik weiger die scanner altijd en kan kun je inderdaad voor uh, fouilleren gaan. Met een metaaldetector erbij. Die scanner, oh, ja. dat vind ik echt zo'n... Moet je hand omhoog doen. En uh, het is echt zo. Een dansje maken. Nee, <laughs> het is, het is zo'n soort gaskamer. Ik vind het een douche eigenlijk. Het doet me aan... Uh... Hele... Je moet ook je schoenen uittrekken. Dat komt ook allemaal heel erg. Ja, en, en broekriem. Ja, het is... Die, die, die, die, um je uitkleden en zo, het is een beetje zijn... ja, je gaat van de ene gevangenis naar de andere, Ik bedoel, je gaat de grens over hè? ja dus, nee. <laughs> en bedoel, bij de gevangenis hebben we die ook hoor. die al heel lang ja, he? dat, de, dat de gevangenen vervoerd moet worden naar een andere gevangenis mm. ja. dus van die dubbele hekken en uh, uitchecken, en dan nog een uh, bewaker die boos naar je kijkt en nog even in je anus voelt dat, uh, <laughs> ja heel vervelend, dat, dat gaat ja, niet ja. zo ver maar dat zou me niks verbazen uh, is, is het al zo ver? Ja, als je uit Suriname komt, dan word je standaard in je handels gekeken. Ja, ja, voor de de bolletjes slikkers. Uh, Wilt die even poepen daar? <laughs> ja. Maar goed, dat vliegen. Ja. Ik, zou, ja. ik, ik zou heel graag willen zien... dat die security gewoon weer marktgebonden zou worden. En dat... Uh, ja. Ik wil best voor bepaalde dingen meer betalen en voor bepaalde dingen minder. Dat lijkt me heel reëel. Nee, ik denk dat ze ook wel dat ze het fijn vinden als je zo geconditioneerd wordt. Je staat allemaal in een rij en iedereen ja. zegt gehoorzaam ja, iedereen volgt allemaal ja. zijn orders op. En dus niemand zwaar ooit. Het uh, uh, lijkt me echt heerlijk. Je kan ze zo'n verbrandingsover insturen. Dat is echt geen enkel probleem. Iedereen doet gewoon braaf, gaat gewoon. shocked. Ja. shock. Die mensen die daar werken, die hè, sommige types. Uh, persoonlijkheden Die houden enorm van die uh, regelstructuur en die controles. En je volgens mij die gedijen die daar ook geweldig. Ja, trek trekt hele foute mensen aan ook. Maar is er... ontevreden mensen die heel lang moeten wachten. En dan mag je heel minutieus met al hun spullen bezig gaan. Er zijn allemaal ja. regels voor. Een tasje moet zo. laptop moet apart in een ander bakje. Altijd wordt je, zonne je zonnebrandolie gejat. de prik.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 Maar mm -hmm. ja, ik verwacht eigenlijk niet dat, dat uh, die agenten die ik zie. Uh, dat die, uh, het is al knap dat ze niet met een, uh, met een tip tipex op het beeldscherm zitten als ze iets willen wissen. <lacht> ja, nee, maar goed, het is dus een speciaal team, Is dat natuurlijk, hè? Die dat doet, hè? Het mm. zijn niet die agenten die je op straat zitten die niet. Ja, ik ken zo dus iemand die werkte bij de politie. In de, bij de cybercrime afdeling. <lacht> Toen vroeg ik hem ook wel eens of er grenzen waren. Boven die, of die ethische grenzen had waarboven die niet. En dat beweerde die van wel, zeg maar. Maar.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 Nee, ik het, ja. ja, het is bij VVD zo. Dat zijn hele angstige mensen, geloof ik. In de zin dat ze, ze beginnen gelijk overal bij te bibberen en ja, het is als een beetje de Republikein in de VS. Militarisme, politie, justitie. Ze willen overal straffen en hekken en soldaten en ze zijn heel, ja, zijn eigenlijk heel bang. Hele bange mensen.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 Dat betekent dat ze gewoon echt letterlijk alles mogen doen als het aan haar ligt. Dus uh, ja. Oh. <laughs> alles aan stuk hakken met een bijl. Ja, gewoon alles. <laughs> zo van, uh, het moet in de toolkit zitten. Ja, yeah. maar dan ga je het ook gebruiken.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 Uh, knockout punch argumenten heeft, zeg maar, dan zie je ze even stameren zo even, yeah. zo, even stilte, en dan staren ze even voor zich uit, en dan boem, dan, dan, snappen, ze weer, dan weer. snappen ze weer ja. terug in een oude vorm, zeg maar. Ze komen er gewoon nooit uit, het maakt gewoon niet uit. Je kunt net zo tegen een muur plaatsen. Dus zo'n Terminator, zo'n zo zo vloeibaar metaal voor uh, Als je erin slaat, dan sla je gewoon een gat, maar je traalt je vuizen weg en dan is <lacht> die gewoon weer de oude vorm. Dat is een mooie beeldspraak. Ja, ja dan gaan we gaan nog heel even naar de, de kies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 ja, die dat eigenlijk was iets zit, alleen die nog even moet kijken van hoe gaan we dat precies doen. Ja, precies. <laughs> ja, waarheidscommissie. Ik bedoel, waarom hebben we dat wel eerder gehoord? Ja, ministerie van waarheid zouden ze eigenlijk dan... Uh... <laughs> <laughs> ja, <met> door <de> wel. <laughs> ja. ja, je zou ergens moeten, ergens verwacht je toch dat die mensen dat zelf toch ook al doorhebben. Dat ja. het heel belachelijk klinkt, maar nee. Ja, dat wordt wel misschien wel stapje voor stapje steeds verder, uh, uh, gaat zoiets. Want dan op een gegeven moment die mensen die niet meer doorhebben, uh, ja, hoe dat klinkt als je niet uh, daarmee daar gegaan bent. Ik, ik heb wel eens een, een hoe heet het, een pvda uh, Orwell uh, horen interpreteren. Maar ja, dan die leest het boek heel anders eigenlijk hoor, ik bedoel...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 Ik, ik heb liever een lui ambtenaar... dan een overheid. Je snapt wat ik probeer te zeggen, neem ik. Ja, ja, ja, ja. Of niet? Ja, ja maar, maar dat, is, dat is hetzelfde punt natuurlijk. Ja, uh, het is liever... Uh, ja, de, je kan zeggen dat luiheid de oorzaak is. is ook, je hebt mensen die zeggen... hebzucht is de oorzaak. Uh, en ik ben altijd een beetje huiverig. Dat ik, ik denk vaak dat als je heel erg... eenduidig de oorzaak daarin ziet... dat het, ja, dat het gauw projectie is. Zeg maar... maar uh, ja, inderdaad, wat je zegt...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 Het is een uitstel van, van noodzakelijke verandering, denk ik. Dat is yeah. wat dwang mogelijk maakt. Tuurlijk, en, maar het is dan de vraag hoe je tot het punt kwam waarop je de bail-out nodig had. Dus nog voordat er sprake is van dwang. Hoe heb je jezelf zo in de soep gewerkt? Bijvoorbeeld als je kijkt naar, om een voorbeeld te nemen, weer politici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 Maar, ja, maar jullie hebben dan ook geen bailout nodig? Nee. We hebben nog niet zoveel managers, begrijp ik. Er <laughs> zijn, uh, zijn nog geen managers, er zijn nog geen uh, teambuilding uh, dingen die uh, <laughs> drie dagen per week uh, gepland <laughs> de, uh, moeten worden. In de Ardennen dagen, de, touwtrekken. <laughs> ja, precies. Nee, dat hebben we nog niet. <laughs> nee, nou ja, dat, dat, dat, maar dat komt misschien vanzelf. Als jullie uh, op een gegeven moment succesvol zijn... Dan,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 ...ook een hoop te modelleren valt op dat gebied. Maar het grappige is, ik denk dat vanuit welk perspectief je ook kijkt naar dit probleem... ...je krijgt altijd wel een resultaat. Bijvoorbeeld net luiheid. We kunnen, dat weet ik veel, uh, uh, systeemproblemen aan de hand van de zeven hoofdzonden doen... ...als we zouden willen bij spreken. Of inderdaad aan de hand van hoe groot is het... ...en wat is de verhouding tussen grootte en levensstuur. Dus er zitten ongetwijfeld...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 Dat is ook een manier om ernaar te kijken. Ja, tuurlijk, ja. Ik, ik denk dat ze meer zien, dan kan Nederland nog meer afdragen. Ja, precies Effect, daarom. De bijdrage uh, uh, van de UK moet, moet worden gecompenseerd. En uh, er moet nog een uh, groot hek in Bulgarije. Nou, dat moet ook door de EU worden betaald. Dus kan Nederland mooi aan bijdragen. Het overigens wel dat Bulgarije is het minst welvarende land in de EU. De bewoners ja. hebben daar 53% minder te besteden dan de gemiddelde EU-bewoner. Ja, dat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 Een hele rare situatie. Dat zijn een hele rare situatie, vind ik, om op je veertigste in te verkeren. Net studieschuld afbetaald. En ik woon in een driekamerappartement of zo. Waarom leef je nog zo? Ik zeg niet dat het anders moet, maar het is vaak ook niet anders kunnen. Zo zijn er wel meer mensen die een huis kopen. Misschien dat het weer gaat veranderen de komende jaren. Dat lukt niet. En dan zitten ze in een huursituatie. En een huur. Dan zit je vaak, weet ik veel, hoe, hoe, wat is het een huur van een appartement tegenwoordig in een, uh, bij jullie Utrecht of Amersfoort, waar zit Heel goedkoop, zit je rond de 600 tot de 800 euro. Ja, dat is goedkoop, maar nou, dat is al flink. De van je inkomen hangt er een beetje vanaf. Nou...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 En waar je eigenlijk alleen maar van maand tot maand leeft. Ja, je ziet ja. dat in, het, uh, in Amerika en da in, ook, uh, in het, het hele Westen. Dat, dat uh, het percentage Dertigers dat nog bij hun ouders woont, neemt ook toe. Uh. Dus dat, ja, ja, maar dat, dat is een dat bekend effect dat de mensen niet meer uit de kelder van de ouders komen. Ja, precies. Ja, goed zo. Nou ja, we hadden het eigenlijk over. We waren bijna bij Venezuela aangekomen, maar nog net niet. Het ging over het uh, EU-welvaartverhaal. Uh, wij ja, okay. kunnen weer trots zijn. Uh, onze spending power is uh, boven gemiddeld. En wij staan zelfs.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 te pushen, ik vind het echt wel je, je hieruit ook een beetje voelen waar die man de hele dag mee bezig is ik bedoel, hij slaat de krant open en, en, en, en het spuug zit op zijn mond komt uit zijn mond <laughs> en hij bibbert met die handen en, en, en, en zijn ogen ropen rood aan en dan zo Eurosceptici ah, oh, belangrijk Eurosceptici een belangrijk kenmerk van mensen wiens wereldbeeld is gebaseerd op een foute aanname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 Want hij heeft het over EU-skeptici ook nog hè? Dus dan ja, omdat, zeg maar... die, omdat die willen wel normale relaties met Rusland onthouden, en uh, de okay. EU uh, zeg maar, de EU-mensen uh, zoals Verhofstadt zoals, zoals uh, die uh, onder invloed van Amerika proberen ja. die hele tijd uh, een hetzer te creëren en ja, uh, die eu sceptici willen net als Trump gewoon uh, de normale relaties ja. onderhouden en uh, dat, uh, dus dat, daarom, daarmee is het hun schuld, omdat uh, de Russen uh, zeg maar weer natuurlijk Syrië steunen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 om zeg maar uh, ja, um, uh, ze, ge ge met geweld uh, een revolutie te, ont te ontketenen. En uh, dat doen ja. ze dan een burgeroorlog, maar dat was het helemaal niet. En dat nee. uh, als uiteindelijk het doel natuurlijk om Assad weg te krijgen. En nu dat gewoon niet lijkt te gaan werken en mensen er niet in trappen, ja. Uh, ja, zie je gewoon enorme frustratie. En uh, de laatste dagen zie je ook veel propaganda erover. Uh, uh, op Facebook en andere mediatie die voorbij komen. Ja. Maar ik denk dat het nu wel een beetje afgelopen is daar uh, met geweld...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 Europa wil uh, met stages en vrijwilligers en jongeren lokken voor de EU. Ja, dat dus uh, klinkt voor mij wel echt zo, puur als uh, een manier om de jeugd uh, te indoctrineren. En, uh... Ze willen alleen maar een EU-gevoel geven. <laughs> ik weet niet wat dat gevo gevoel dat is. Ik moet het denken aan uh, of ofzo. <laughs> dat is niet het gevoel dat wij bij de EU hebben, denk ik, joh. Nee, nee, nee. <coughs> ja zo bij de dat je bij de dokter komt en hey, dokter ik heb zo'n EU gevoel de laatste tijd dus daar hebben we krem voor <laughs> aan bij jezelf ja <laughs> yeah. ja nee maar vertel wat, wat is dit en, en wie, wie mag het betalen nou ja dat, uh, nee, dat soort rhetorische vragen uh, hoef ik je dan op te geven denk ik zoals wij betalen maar uh, ja dat is het Europese solidariteitskorps zoals uh,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 Dit is echt, ja, echt briljant, je kunt het niet verzinnen. Dus ik neem aan dat het geen fake het is. Het volk is boos dat wij geld verspillen over de oh, oplossing. Ja, en een gebouw neerzetten. Ja. En dan hun de rekening toesturen. Ja, logisch. De Europese Unie wil vreugde brengen in een tijd van populisme. In Brussel, in Brussel worden deze woede en euroskepsis aangepakt... met een gloednieuw hoofdkwartier... te waarde van 320 miljoen euro. In het nieuwe gebouw moet de crisis worden besproken... Het gaat om een futuristisch hoofdkwartier met een grote rond kantoor, een Space Egg genaamd. Het gebouw is milieuvriendelijk en is volgens de Belgische architect Philippe Samin een symbool voor de Unie die het continent moet blijven verenigen. Re <lacht> Reactie. Welke Unie? Reactie op woede is uh, vervolgd het artikel. <lacht> met het gebouw hoopt de EU vrolijkheid naar voren te brengen.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 nou ja. <laughs> we, moeten, we moeten ergens een gebouw neerzetten om wat geld te verdienen dan, wat zullen we neerzetten dan ja weet ik veel uh, het ministerie van Vrolijkheid van mijn part oké okay, ja. is goed dan, uh, <laughs> <Ja>. <laughs> dan ja. krijg je dit voor persplichten. <laughs> ja heel erg ja, wat wordt er trouwens in dat uh, gebouw gedaan ja. nou het is dus een ontmoetingsplek zodat er, uh... dus dat is het enige ja. dat, dat kan ook niet gewoon op een grote markt. dan kun je een ja. bolletje drinken met Juncker die gaat al moppen vertellen ja, er is een grote ronde rondkantoor dat een Space Egg heet. En daar kun je, zeg maar, dat, dat kan als basis dienen ja, tot het bestrijden van het populisme in Europa. <güls> mensen die zeggen dat, een, dat de EU een verkwistend groot onnodig log orgaan is. Die mensen ja, die kunnen dan naar dat gebouw toe van 320 miljoen in Brussel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 Heel bizar. Goed, ja. Nou ja, goed. Ja, dat was het. Ja. ja, goed. Nou ja, dan gaan we even naar het volgende bericht toe. En dat gaat over de toestand in Venezuela. Ja. De heilstaat Venezuela. Steeds weer terugkomend uh, <laughs> item in deze uitzending. <laughs> ja, je blijft je verbazen. De voet gevolgd. Maar, uh, <laughs> ja. Maar hier was iets heel speciaals mee hè, in de berichtgeving.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 niet, niet tegen de officiële prijzen waar hij er over, ja verlies op maakt. En dan krijg je waardeloos geld. Nou, en als je het natuurlijk dwingt om voor waardeloos geld zo'n uh, speelgoed te verkopen, ja, dan, uh, dan gaat hij het proberen dan zegt hij. Ik heb geen speelgoed. Uh, ik weet niet waar je het over hebt. Uh, en dan verbergt hij het allemaal, zeg maar. Denkt hij, nou ik verkoop het wel over een paar jaar als deze... Uh,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 slecht genoeg gaan en ze blijven er nog loven. Als het maar rood is. Ja. Ja, ik heb het gehoord uh, met zo'n zo socialist had ik laatst een uh, discussie daarover en die zegt ja en ik bleef voetbal stuk houden. Maar ze hebben wel allemaal gratis onderwijs. Mm. En goede gezondheidszorg. als dus ik heb een paar filmpjes gestuurd, <laughs> weet je wel. Van uh, ja, ze hebben één heel goed ziekenhuis. <laughs> dat is waar de Castro uh, verzorgd wordt. En de rest ziet er zo uit, weet je wel. Dan heb je zo echt schrijnende toestanden daar, weet je wel. Hoe kan je er nou in trappen ook, hè? Ja. En dan, dan gaan ze volhouden. Ja, maar ze hebben wel allemaal gratis onderwijs. Ja. Kijk, dat is geen onderwijs. Nee. Dat is hersenspoelen. Ja. <laughs> ja. ja en hij heeft hij ook nog. Ja, Maduro de, gron, de grens met Colombia gesloten. In de crackdown on currency smuggling by <laughs> what he called mafias trying to destabilize the socialist-run economy. Het <laughs> mm -hmm. <laughs> is natuurlijk altijd ook anderen die het gedaan hebben. Dat zie je bij, bij Hillary ook allemaal. Dus Putin en dan ja, zijn het weer ja, uh, ja. hackers en dan zijn het. Wanneer uh... ik die dag met uh, is er nou in Amerika heeft iets heel anders? Is er nou echt zo'n dag dat al die kiesmannen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 Wat bij uh, een bidtonik koopt ofzo. Ja, maar wouden dus ze dat... niet die uh, organisaties dan weer uh, daar regels op gaan loslaten? Dat die dan meer uh, identificatie van hun uh, uh, klanten moeten gaan vastleggen? Ja, dat ook. En uh, in New York hebben ze een bitcoin license. So de winkeliers moeten een vergunning hebben daarvoor. Okay. So, ja, ik kan me voorstellen dat je dan zwarte en witte adressen krijgt. zeg Maar dat zo'n winkel moet dan zeggen wat zijn bitcoin adres is.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 bekijken naar wat voor items er voor vanavond waren. Hij nou, wist niet zeker of dit degene was... die nou al was overleden of niet. <laughs> nee, dat was... Uh, <laughs> <laughs> ja. Een uitspraak van hem... uit de oude doos gehaald. <laughs> nee, maar dat vond ik wel leuk, want ik heb hetzelfde. Als ik die foto's zie Prince, dan weet ik ook niet zeker welke is nou de dooie... Ik weet het niet. Hij de... ja, zou dus juist zien als zo eentje bij The Walking Dead. Het was juist de slimste, geloof ja. ik, die, die overleden was. Dacht ik. Maar ja, ik ga ervan uit dat als hij recentelijk in het nieuws is vanwege een uitspraak, dat het niet de dooi is. Maar gewoon als ik ja. gewoon nog foto's zou krijgen, dan zou ik het niet weten. Maar goed, ik, ben, ik zit midden in een bruggetje. Ja. Uh, <coughs> gaan we even opnieuw doen. Uh, ja, dan gaan we even naar uh, Prins Constantijn. Uh, want uh, ja, hij uh, maakt zich zorgen over de negatieve.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 Coint als uh, intellectual, yet een ja of zo. Intellectual, klopt. Ja, dat was een medium post van een nazi uh. Nicolaas Talep. Oh. Ja, precies. en dat ja. heet inderdaad The Intellectual Yet Idiot dat was <laughs> een van de grappigste dingen die ik ooit heb gelezen precies <laughs> uh, van Gokker gaat ze lezen Google dat, het is echt geweldig misschien, ja. ik deed het nog wel eventjes op mijn pagina gewoon voor de, <laughs> voor de goede avondtijd doe ik meteen het, het lezen. dat, het is echt super grappig ja, het is ik het eigenlijk al... nieuwe barbarij geloof ik uh, is de achterliggende gedachte van iedereen specialiseert zich in een heel klein ding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 Privatize Everything, dat is ook een, uh, een documentaire die uh, aan te raden is. Daar gaat hij allerlei uh, dingen waarvan mensen denken, dat is niet te privatiseren. En dan weet hij gewoon iets te vinden dat uh, wat wel geprivatiseerd is. En dat het gewoon beter werkt dan de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 Ja, hij is al uh, 70 dan. Klopt ja. dat? Oh, ja. ja. Maar goed, zoals ik al zei... Uh, ...hij gaat dus stoppen bij Fox. Bij Fox uh, Business News... ...waar hij uh, momenteel uh, zijn programma maakt. Daar stopt hij dus met zijn wekelijkse show Stossel. Hij gaat nog niet weg bij uh, Fox. Hij zal daar nog steeds uh, aanwezig zijn... ...om allerlei dingetjes te doen, zoals reputaties. Het is alleen dat wekelijkse programma dat, uh, dat stopt. Maar... Uh, ja, nu de, de mensen misschien denken van, hey, we zijn eindelijk van hem af nee, we zijn niet van hem af want hij gaat voor Reason TV uh, gaat hij uh, programma's maken ja. zoals hij zelf zegt uh, I want to make a libertarian internet uh, based platform for Reason TV ook zal hij als uh, onderwijzer voor het Charles Koch instituut uh, nieuw media en journalism fellowship program uh, zal hij gaan doen